Uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS-journaal. In tientallen Nederlandse musea staan kunstwerken die mogelijk zijn gestolen van Joden voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog. In totaal gaat het om 170 schilderijen, tekeningen en andere kunstobjecten, schrijft trouw. De musea hebben de afgelopen tien jaar hun eigen collecties onderzocht. Zo twijfelt het Rijksmuseum aan de herkomst van een schilderij van Jan Adam Kruseman. Het is onduidelijk wie het heeft ingebracht bij een Amsterdamse veiling in 1943. De openbare inventarisatie is bedoeld om de gestolen kunst terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Het aantal internationale toeristen dat Nederland bezoekt groeit de komende jaren hard. Dit jaar zullen het er 18 miljoen zijn, in 2030 al 29 miljoen voorspelt het Nederlands Bureau voor Toerisme. Op een nationale toeristentop in Deventer wordt vandaag gesproken over de explosieve groei. Er wordt onder meer gekeken naar oplossingen om de toeristen ook naar andere plekken in het land te krijgen dan Amsterdam. De privatisering van de controle in slachthuizen moet worden teruggedraaid. Dat wil Pieter van Vollenhoven van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Aanleiding is een artikel in de Groene Amsterdammer vandaag over de falende controles. Om geld te besparen gingen de controleurs twaalf jaar geleden werken voor een geprivatiseerde dienst. Volgens van Vollenhoven is het nu alsof de slagers hun eigen vlees keurt. Daarom moet er een onafhankelijke instantie komen. ProRail gaat volgende week zelf beginnen met het blokkeren van gevaarlijke onbewaakte spoorwegovergangen met betonblokken. Dat zegt de topman van de spoorbeheerder in de Telegraaf. Hij wil inspraakprocedures niet langer afwachten. Hij loopt daarmee naar eigen zeggen vooruit op bureaucratie en slappe knieën. De ProRail baas zegt in de krant dat hij er niet bij kan dat omwonenden van gevaarlijke overwegen zich blijven verzetten tegen sluiting. Het weer. Lokaal kan nog een misbank voorkomen. Later vandaag zondag en 22 tot 24 graden. Morgen begint de dag bewolkt en in het zuiden kan zo wat regen. middags droog met zon en een graad of 22. Dit was het NOS Nationaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is weinig aan de hand. Op de weg in Noord-Holland Er staat een file op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Voor Noorddijk 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Say that you can learn how to play the game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 En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol. met had uit Londen.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 Shake. Up on me, dude. Paparazzi put my business in the news. And I'm gonna like, get up out my face. Before oh, I turn around and spray your ass with My lips make you wanna have a taste. Oh, you, got oh, you got that? I got the base. Woo!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 in your heart and feel it in your soul Let the music take control We're going party Climbing Fiesta Forever Come on and sing my song The you meet.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 6.9 FM FM